Het verhaal van de oude indiaan. Het was avond. De maan en de sterren schitterden aan de hemel. Het maanlicht scheen op een groep indianen die rond een kampvuur zaten. Opeens stond de oudste indiaan op. Zijn gezicht was zo bruin als de aarde en om zijn schouders droeg hij een kleurige deken. Hij zei... Ik ga jullie het oude indianenverhaal vertellen over het ontstaan van de wereld. Toen de prairiehond de wereld had gemaakt, raapte hij de wind op die de vorm had van een zeeschelp. Die keerde hij om en zo ontstond de hemel. De vijf hoeken van de wereld gaf hij schitterende kleuren. Daarboven spande hij een regenboog, die de dag van de nacht scheidde. Daarna ging hij op zijn achterpoten zitten huilen zoals een prairiehond dat kan doen, waarop de zon en de maan langs de hemel begonnen te bewegen. De prairiehond liet bomen groeien op de vlakte en maakte bergen, meren en rivieren. En daarna zorgde hij ervoor dat er dieren kwamen die de wereld konden bewonen. Een beer, een leeuw, een dromedaris, een hert, een schaap, een bever, een uil en een muis en nog veel meer dieren. En nu moeten er mensen komen, zei de prairiehond hardop. Maar hoe moeten die eruit zien? Laat me eens even nadenken. U kunt natuurlijk doen wat u wilt, zei de leeuw, maar ik denk dat een mens scherpe tanden en klauwen moet hebben. Net als die van jou, vroeg de prairiehond. Ja, antwoordde de leeuw, en hij moet een warme vacht hebben en een luide stem. Net als jouw stem, vroeg de prairiehond. Ja, zei de leeuw. Niemand wil een stem als de jouwe hebben, zei de beer. Met zo'n stem jaagt je iedereen weg. Ik vind dat een mens op zijn achterpoten moet kunnen lopen... zodat hij zich met zijn voorpoten op zijn prooi kan werpen. Net zoals jij dat doet, vroeg de prairiehond. Ja, zei de grijze beer. Het hert trilde van angst en zei... Waarom praten jullie steeds over scherpe klauwen en prooien? Een mens moet weten wanneer hij in gevaar is. Hij moet goede oren hebben. Waarmee hij elk geluid kan opvangen, en goede ogen die de wereld kunnen overzien. En hij moet een gewei hebben. Net als jij? vroeg de prairiehond. Ja, antwoordde het hert. Wat heeft een mens nu aan een gewei? zei het schaap. Met een gewei blijf je in elke struik hangen. Nee, een mens heeft horens nodig. Net als de jouwe zeker? vroeg de prairiehond. Het schaap knikte. De bever stond op en zei: Jullie vergeten allemaal het belangrijkste. Een mens moet een staart hebben, een lange, brede staart. Daarmee kan hij tenminste dammen in de rivier bouwen, zoals jij dat doet? vroeg de prairiehond. Ja, zei de bever, ik denk dat de mens heel klein moet zijn riep de muis Jullie zijn niet goed wijs zei de uil Jullie vergeten helemaal dat hij vleugels moet hebben anders kan hij niet vliegen Vleugels als de jouwe vroeg de prairiehond Waarom vraagt u dat toch steeds vroeg de uil U kunt beter zelf iets bedenken De prairiehond sprong overeind en ging tussen de dieren instaan Jullie zijn domme dieren, riep hij. Jullie willen allemaal dat een mens er precies zo uitziet als jullie. En u denkt natuurlijk dat een mens eruit moet zien als een prairiehond, zei de dromedaris. Nee, zei de prairiehond, want dan zou niemand het verschil kunnen zien tussen een mens en een prairiehond. Een mens moet er heel anders uitzien. Maar met een staart, zei de bever, en met vleugels, riep de uil, en een gewei zei het hert, en horens, blaatte het schaap. En een harde stem, brulde de beer, en een bult, riep de dromedaris, als die maar klein is, piepte de muis. Maar niemand hoorde hem, want alle dieren waren aan het vechten, ze krabden en beten en schopten elkaar... De prairiehond werd boos. Hij pakte de dieren beet en schudde ze door elkaar. Als jullie blijven vechten, stuur ik jullie weg, zei hij. De dieren hielden op met vechten, niet alleen omdat ze niet weggestuurd wilden worden, maar ook omdat ze doodmoe waren van al dat ruzie maken. Luister goed, zei de prairiehond. De beer had gelijk toen hij zei dat een mens op zijn achterpoten moet kunnen lopen. Dan kan hij de vruchten plukken die hoog aan de bomen groeien. En het hert had gelijk toen hij zei dat de mens goede oren en ogen moet hebben. Maar de uil had geen gelijk. Als een mens zou kunnen vliegen, zou hij zijn hoofd tegen de hemel stoten. Het enige wat een mens van pas kan komen zijn lange klauwen zoals die van een roofvogel. Maar verschil moet er zijn, dus ik zal zijn klauwen vingers noemen. En de leeuw had ook geen gelijk toen hij zei dat een mens een luide stem nodig heeft. Een mens moet een zachte stem hebben zodat niemand bang voor hem hoeft te zijn. En ik denk dat een mens een gladde en onbehaarde huid moet hebben. Maar het belangrijkste is dat een mens verstandig en moedig is, besloot de prairiehond. Net zoals u zeker, mompelden alle dieren. Ja, net zoals ik, dank je wel hoor, zei de prairiehond. De dieren begonnen weer boos te worden en ze riepen, niemand vindt het een goed idee... Laten we dan een wedstrijd houden, zei de prairiehond. We maken allemaal een mens van klei, zoals wij denken dat een mens eruit moet zien. En morgen maken we dan een keus. Alle dieren renden weg om klei uit de rivier te halen. De uil maakte een mens met vleugels. Het hert maakte een mens met grote oren en grote ogen. De bever maakte een mens met een brede, platte staart. En de muis maakte een heel klein mensje. Maar de prairiehond maakte een mens met armen en benen en een gladde huid. Net toen alle dieren klaar waren, ging de zon onder... Ze waren allemaal zo moe dat ze in slaap vielen, behalve de prairiehond. Hij haalde water uit de rivier en goot dat over de kleifiguren die de dieren hadden gemaakt. Ze zakten allemaal in elkaar. Daarna liep hij naar de kleifiguur die hij zelf had gemaakt. Hij blies zijn adem in de neusgaten en zo begon de mens te leven. Toen de dieren de volgende morgen wakker werden... zagen ze dat er een nieuw dier in het bos was bijgekomen. En dat dier heette mens. En dat, zo besloot de indiaan... is het oude indianenverhaal over het ontstaan van de wereld. De oude indiaan ging weer zitten. Hij trok de deken dichter om zich heen. En terwijl het kampvuur langzaam doofde... Staarde hij naar de sterren en de maan aan de hemel. En in de verte klonk het gehuil van een prairiehond.